Zes uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Prins Friso onderweg naar revalidatiekliniek. Politiebonden dreigen met bonnenstop en Rode Kruis mag belegerde wijk Homs in.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 De werkloosheid in de eurolanden is gestegen naar een recordhoogte. In januari was 10,7% van de beroepsbevolking werkloos. Sinds de invoering van de euro was dat percentage nooit zo hoog. Analisten hadden een toename niet verwacht. Met ruim 23% procent is de werkloosheid in Spanje het hoogst. In Nederland en Oostenrijk is die met 5% procent het laagst. De politiebonden roepen hun leden op vanaf maandagmiddag geen bekeuringen meer uit te schrijven als minister Opstelten niet voor die tijd tegemoet is gekomen aan hun cao-eisen. Volgens de grootste bond ACP worden dan alleen buitensporige misstanden nog beboet.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 Het Rode Kruis mag van de Syrische autoriteiten naar de belegerde wijk Baba Amr in Homs. Morgen mogen medische hulpgoederen worden gebracht en mensen worden geëvacueerd. Volgens het Rode Kruis heeft het regime ook positief gereageerd op het eerdere voorstel van de hulporganisatie om dagelijks twee uur lang een staakt het vuren in acht te nemen. Die tijd kan het Rode Kruis dan gebruiken om hulpgoederen naar burgers te brengen.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 ANEB Verkeersinformatie. Het is een minder drukke avondspits door de voorjaarsvakantie in de regio Noord. De meeste files staan nu nog op de wegen rond Utrecht. Maar ook in het zuiden is het wat drukker. Een paar opvallende files zien we op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Het is drukker dan gebruikelijk op de ringweg A10 bij Amsterdam. En dat komt omdat de A9 een tijd lang dicht is geweest. De Gaasperdammerweg richting Diemen. Nou, Die is weer vrij, maar de files op de A10 zijn nog niet opgelost. Op de A10 zuid staat tussen Slotermeer en Knopend Amstel elf kilometer file. Maar ook op de A10 West zien we een wat langere file voor de Koentunnel 7 kilometer. Ook de file op de A12 springt eruit van Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer.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 Kijk op teamalbouw.nl slash ondernemen. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedenavond. Precies acht minuten over zes. Zo minister Leers in het Radio 1-journaal. Hij is in Polen geweest, waar hij natuurlijk veel vragen kreeg... over dat meldpunt van de PVV. Hoe die daar is ontvangen, Leers, dat hoort u zo. Omstreeks twee uur vanmiddag heeft een vliegtuig met aan boord prins Frizo Oostenrijk verlaten. Dat hebben de Oostenrijkse politie en medewerkers van het vliegveld van Innsbruck tegenover de NOS bevestigd. Koninklijk huisverslaggever Marieke de Vries. Marieke, heeft de RVD zich al gemeld? Want dat werd wel verwacht. Ja, het werd verwacht voor het einde van de dag. Dus je zou zeggen zo voor zessen. Dat is nog niet het geval. Ze hebben gezegd dat ze pas mededelingen doen over die vlucht, maar ook over waar de prins naartoe is overgebracht... als uh, de prins daar eenmaal is aangekomen. En dit natuurlijk om uh, eventuele spotters of paparazzo te voorkomen. Ja, want dus van de RVD krijgen we daar geen bevestiging van. We spraken nee. er wel eerder over met jou, over waar gaat dat toestel uh, uh, heen? Is daar wel iets meer over bekend? In? Nou, het meest waarschijnlijke, nog steeds niet bevestigd... maar het meest waarschijnlijke is dat het toestel onderweg is naar Londen. Op dit moment daar woont prins Friso met zijn gezin... Er uh, zijn ook hele goede neurologische uh, klinieken... Uh, waar ze zeer gespecialiseerd zijn in langdurige uh, coma-slachtoffers. Waar ze uh, goede resultaten boeken... Uh, ook in de buurt van het huis van Prins Frizo en ja, wat wij van deskundigen horen is toch dat het vooral belangrijk is voor mensen in zijn situatie om in een vertrouwde omgeving te zijn met vertrouwde mensen, vertrouwde stemmen om eventueel herstel te bespoedigen. Ja, jij hebt vorige week in Innsbruck natuurlijk veel gesproken over zijn gezondheidstoestand en de mogelijkheden. Het feit dat hij vandaag vervoerd is, hè, zegt dat iets over zijn toestand? Op zich hoeft vervoer niet uh, uh, moeilijk te zijn voor mensen in zijn conditie. Uh, hoewel er wel wordt gezegd dat dan vervoer per auto altijd nog veiliger is over de weg in plaats van die luchtdrukverschillen... Uh, als je met een vliegtuig gaat. Blijkbaar is dat dus mogelijk in zijn conditie op dit moment. Anders zouden ze dat natuurlijk nooit geriskeerd hebben. Het is ook een specifiek ambulance. -toestel. Het is een ambulance toestel um, waarin ook echt een apart bed is... met artsen die aan boord zijn gegaan. Dat is ook bevestigd door uh, het uh, vliegveld... dat er twee artsen aan boord zijn van het vliegtuig... Um, dus hij, hij wordt goed verzorgd en blijkbaar is hij ertoe in staat. Anders zouden ze het natuurlijk nooit gedaan hebben. Ja, en zijn familieleden zouden deze week nog in leg zijn. Heb je enig idee waar zij naartoe gaan de komende dagen of misschien nu? Nee, wij weten dat niet officieel. Wij hebben wel berichten van Oostenrijkse collega's uitleg. Dat de familie vanmorgen vertrokken is, uitleg, uitgecheckt is, als het ware uit de hotelpost. Wij weten ook via een, een flight tracker-programma uh, op uh, internet. dat de KBX, dat is het regeringsvliegtuig. vanmorgen vertrokken is uit Innsbruck naar Londen. Uh, en van Londen ook weer ergens anders naartoe. Maar in ieder geval, er is een vlucht geweest met het regeringsvliegtuig. van Innsbruck naar Londen. De stand van zaken rondom Prins Frigo. Als er nog een bevestiging komt van de RVD met nieuwe informatie. dan zien we jou weer terug, Marieke de Vries. Dank je wel. Zeker. De Europese regeringsleiders zijn zojuist aangekomen in Brussel... om te praten over de economische recessie. Er moeten handtekeningen worden gezet onder een eerder afgesproken pakt... met strenge begrotingregels. Juist vanochtend kreeg Nederland slecht nieuws van het CPB. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 4,5 procent. Terwijl 3 procent de afgesproken norm is. Correspondent Chris Ossendorf vinkt premier Rutte op bij aankomst in Brussel. En hij vroeg de premier of hij zich vanavond wel aan tafel kan vertonen... met zulke cijfers. Nou, vanavond gaat het natuurlijk over groei. Hè? Die gaat over de vraag hoe we nou in Europa meer banen krijgen. En uh, morgen gaan wij met elkaar een handtekening zetten onder strikte afspraken. Voor landen om ervoor te zorgen dat je een goede combinatie hebt in Europa. Van groei, hervorming, maar ook van uh, budgetdiscipline. Gaat u dat nog steeds doen? Uiteraard. Nou, er zijn heel veel Tweede Kamerleden die zijn uh, de Brusselse regels zat. Als u nou niet tekent, heeft u geen Brusselse regels, heeft u geen probleem. U kijkt er heel enthousiast bij. Ja, het zou het probleem oplossen voor Nederland. Dat denk ik niet. Nee, want we doen het ook niet vanwege Brussel. Hè? Waarom wij zo hechten, waarom ik zo hecht, waarom ik in de politiek zit... om altijd te zorgen voor een combinatie dat de economie goed kan draaien. Dat er een randvoorwaarde zijn, de randvoorwaarde zijn... waardoor bedrijven kunnen starten, succesvol kunnen zijn... er banen kunnen bijkomen. Dat vraagt altijd om een combinatie van begrotingsdiscipline... noodzakelijk, absolute randvoorwaarde, maar ook hervorming... Een economie die gericht is op investeren, op, op nieuwe uitdagingen oppakken. Het is die combinatie. Uw gedoogpartner Geert Wilders noemt die begrotingsdiscipline cijferfetischisme. Daar wil hij niet aan meedoen. Heeft u dan niet met hem een probleem? Kijk, het gaat mij niet zozeer om wat Brussel precies vraagt. Het feit dat ik hecht aan begrotingsdiscipline is omdat ik dat belangrijk vind. Het is uw cijferfetischisme? Nee, het is omdat ik het belangrijk vind dat Nederland. Uh, het is de les van de jaren 80. Iedereen die zich de jaren 80 herinnert, de jaren 70, en 80, altijd gehorstel met die cijfers, grote tekorten, economische neergang. En wanneer ging het beter met Nederland? Toen Ruding, CDA, VVD erin slaagden om die begroting onder controle te krijgen, waardoor er ook ruimte kwam te investeren, om te hervormen. Daar moet je dit soort dingen doen. Dus u gaat fors bezuinigen de cijfers laten zien dat we eh, absoluut met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Omdat we afspraken hebben gemaakt waar we de begroting wilden laten uitkomen. We schieten nu door de grenzen heen die we onszelf gesteld hebben. En toen hebben we gezegd, bij de start, als dat zo is, komen we opnieuw bijeen. Dan gaan we heel fundamenteel spreken hoe we dat probleem oplossen. In een doemscenario zou de Europese Commissie een boete van 1,2 miljard euro aan Nederland op kunnen leggen... als u zich niet aan de regels houdt. Laat u het ooit zover komen? Ja, maar u heeft het maar steeds over de Europese Commissie. Ik vind dat allemaal heel boeiend. Wie ja, gaat het allemaal controleren? Ja, ik vind het allemaal heel schitterend. Waar het mij om gaat is.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 Zo laten wij u meer horen uit en over Homs, de stad in Syrië, die nu ook op de grond belegerd is door de troepen van president Assad. Nou, dat zwaan we daarmee bij. Heb je nog nieuws? Nou, niet echt meer, want de files van de avondspits lossen vrij snel op. Behalve dan dat het nog wat drukker is rond Amsterdam, omdat de A9 een tijd lang dicht is geweest bij Belmarmeer richting Diemen. Nou, die is open. Files op de A10 zijn nog lang daardoor, vooral op de A10 Zuid. Er staat tussen Slotermeer en knopend Amstel 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Ja, de situatie in Syrië. Er zijn berichten dat de soldaten van het vrije Syrische leger... zich hebben teruggetrokken uit de wijk Baba Amr in de belegerde stad Homs. Het regeringsleger zou daar gisteravond een grondoffensief zijn begonnen... om de wijk schoon te vegen van alle opstandelingen, zoals ze zelf zeggen. Baba Amr is vrijwel van de buitenwereld afgesloten. De situatie daar is rampzalig. Dat vertelde een spaarzame ooggetuige eerder vandaag via Skype aan de BBC. The catastrophe, is the humanitarian uh, catastrophe, is still is, is still escalating. Now we are running out of water. We try to collect water from uh, uh, from snow. We try to melt some snow. We hebben geen water meer, zegt deze inwoner van Homs. We proberen sneeuw te smelten. En ondertussen zegt hij, heeft President Assad zijn troepen uit het centrum van de stad teruggetrokken om delen van de stad te omsingelen en soms ook aan te vallen. Assad has pulled out his forces from, from the, uh, the center of the city. And he surrounded the city with all forces, brought more forces, and they started shelling since 3 a.m. at night. Till now the shelling. Het I mean, is zo so hard op de stad. Ze proberen een attack in de area van Baba Amr. Ja, al sinds drie uur van nacht zijn ze aan het schieten, zegt deze ooggetuige. Ze, ze proberen een grondoffensief uit te voeren in de wijk. Maar het Vrije Syrische leger bood wel een tijd veel verzet... om de 4000 inwoners van Baba Amr, die uh, zich schuilhouden houden in huis... om die te beschermen. The guys... Van uh, from the Syrische uh, from the Free Syrian Army they they, they are they're doing they're giving their lives just to protect the the rest of the civilians that stay alive there and to protect the journalists that still in uh, stuck in Baba Amr. En in elk geval twee Franse journalisten zitten nog vast in Homs, de gewonde Edith Bouvier en William Daniels. De anonieme ooggetuige zegt dat de twee zich schuilhouden bij de burgers en dat ze beschermd worden. Ze zijn met de civielen. Ik bedoel, de politie armee is leger beschermen civielen en beschermen uh, deze journalisten. We begrijpen well, dat deze mensen onze helden zijn. Ze kwamen hier om de foto's in de wereld te vertalen en we proberen ze te beschermen met alles wat we hebben als onze kinderen. En toen werd de verbinding plotseling afgebroken. Een Franse arts is erin geslaagd om twee weken in de stad te verblijven en ook om daar te werken. Het gaat om de medeoprichter van de Franse tak van artsen zonder grenzen, de 71-jarige Jacques Ber, Beret. Hij kwam gisteren terug en vertelde dat hij opereerde in een noodhospitaal in een woonhuis. Er was haast geen elektriciteit, ook nauwelijks water, geen hygiënische omstandigheden. De mensen ontbreekt het echt aan alles, zegt de arts liste ja, de Franse arts important important de schiet vol als hij vertelt dat de mensen zeer dankbaar waren voor zijn hulp. Zelfs al, uh, als hij hun overleden geliefde moest teruggeven. On leur rend quelqu'un mort il vous remercie quand même et ça on a je veux dire. ze merci, zelfs voor de De aangeslagen arts van Artsen Zonder Grenzen, net teruggekeerd uit Syrië. Ondertussen heeft het Rode Kruis van de Syrische autoriteiten toestemming gekregen om morgen de wijken Baba Ammer in te gaan en om er hulp te verlenen aan de gewonden. Ook worden er dan misschien mensen geëvacueerd. Verslaggever Jeroen de Jager is al de hele middag op bezoek bij de Syriër Moussana Arja. Die woont in Amersfoort. En hij heeft veelvuldig contact met vrienden en familie in Homs. Jeroen, wat denkt meneer Arja nu van de situatie? Zou het het Rode Kruis gaan lukken om de mensen in Homs te helpen? Ja, laten we dat maar eens even bespreken. Het uh, Rode Kruis, meneer Arja, mag morgen uh, Homs binnen. De rode halve maan is dat dan, hè? Wat, wat zegt dat dan? Nou, dat zegt niks. Mensen vertrouwen die uh, rode halve maan of rode kruis niet. Waarom niet? Ja, hij hoort bij de regering, bij het regime. Dus uh, gevonden die meegaan, die gaan gewoon naar uh, openbaar ziekenhuizen. Waarom worden daar vermoord of uh, ja, verdwenen? Zijn daar bewijzen voor? Ja, veel gevonden zijn gewoon in dit uh, in de, uh, ziekenhuizen. Zijn gewoon vermoord of uh, verdwenen. Dus uh, niemand vertrouwt het gewoon. Dus uh, als zij morgen Baba Amr binnenkomen, we dan? Niemand gaat mee. Precies als uh, vorige week. Uh, ze hebben wel geprobeerd met de Franse journalist. En ze wou ook niet mee. Nee. Ze nee. wou uh, gewoon gelijk naar Libanon. Uh, uh, of niet. Ja, ondertussen zitten wij ook uh, naar Al Jazeera te kijken. Uh, het laatste nieuws. Uh, uh, geen bevestiging, zegt Al Jazeera. Dat uh, de opstandelingen nu Baba Amr verlaten, die wijk uh, ten... Uh... In het zuidwesten van, van uh, Homs. Afgelopen uh, uur nog 27 moort, mortieren op uh, Baba Amara. Ja. En 33 doden uh, vandaag ja. alweer. Ja, uh, dus tot nu toe in Homs uh, 33 doden. Uh, het, uh, Rond de 20-22 zijn in Babamer alleen. Mm. En uh, Babamer, de wijk zelf, is not, nog onder het uh, bombardement. Ja, ja, ja, ja. En u probeert contact te krijgen met mensen daar. Dat lukt niet, hè? Want dat nee. gaat via Skype. Op een andere manier via de mobiele telefoon of via satelliettelefoon. Dat gaat al helemaal niet meer nee. de laatste nee. paar dagen. Maar Skype lukte wel af en toe, maar nu ook weer niet. Nee, vandaag uh, was <laughs> alles uh, gewoon uh, afgesloten. Gewoon, uh, ik, ik krijg niemand online. Dus uh, de hele wijk of de hele stad vandaag... Dat lijkt mij geen goed teken. Nou, zeker niet, maar uh, de nieuws is niet echt slecht, vind ik. Mm. Uh, dat de vrij leger die zit nog in Baba Amr, hij is niet uitgetrokken of niet weg. Nee. Okay. Dus, uh, nou, dat is wel een goede teken, dat is geen slechte teken, Nog nee. Even heel kort, want we hebben het steeds over Homs en Baba Amr, maar ondertussen, uh, hoe is het in de andere steden die we of, uh, wel hoorden? Hama bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik jammer, dat Homs neemt alle, alle, alle aandacht aan alle media, aan die andere steden, aan de andere dorpen niet. Maar wat gebeurt in, uh, bij Hama in de buurt? of bij Alipo of Idlib, is gewoon precies hetzelfde als okay, Baba. Daar krijgt u berichten over binnen? Ja, ja dagelijks, maar okay. jammer dat geen media uh, uitkomt. Gewoon, die, die, nou ja. die... Bij deze hebben we het toch even gemeld. En uh, kunnen we ook wel stellen dat dit niet de laatste keer uh, zal zijn... dat we met u, meneer uh, Moussana Aya, zullen praten. Dank. Oké, okay, dank. Jeroen Jager. In Brussel heeft premier Rutte vanavond een hoop uit te leggen over het... Polen-meldpunt van de PVV. Vandaag was minister Leers in Polen. Dat bezoek stond al gepland, maar is door het meldpunt van de PVV... in een ander licht komen te staan. Premier Rutte, u hoorde dat een uur geleden, kreeg vandaag pittige vragen... van een Poolse journaliste over dat meldpunt en waartoe het volgens haar leidt. Aan minister Leers daarom de vraag of ook hij kritische vragen heeft gekregen. Nou ja, hier in Polen heb ik uh, naar mijn opvatting uh, hele positieve uh, gesprekken gehad. Dat wil niet zeggen dat we op alle punten het met elkaar eens waren. Maar uh, beide kanten hebben een enorme wil getoond om de problemen te overwinnen. En uh, gewoon te kijken hoe we zakelijk met elkaar stappen kunnen zetten naar de toekomst toe. Maar er werd natuurlijk wel gevraagd naar het meldpunt. Wat zo'n heet hangijzer is, zeker ook voor de Poolse ambassadeur in Nederland. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat dat niet een initiatief is van de Nederlandse regering. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik begrepen heb dat veel mensen zich in de hoek gezet voelden. En dat, wat ons betreft, zeg maar dat een initiatief is van een politieke partij. Wat in een democratie nou eenmaal kan. En mensen mogen nou eenmaal zich uiten op de manier zoals ze dat willen. Mensen maar, maar blijft binnen de marges en binnen de wettelijke eisen en de normen zeg maar, die we met elkaar hebben afgesproken. Dat hebt u gezegd, maar is het lastig in dit soort gesprekken dat premier Rutte niet openlijk afstand heeft genomen en ook geen afstand neemt van dit meldpunt? Nee, maar ik heb het ook duidelijk gemaakt dat wat mij betreft, en daar verschil ik geen twee centimeter en nog geen millimeter met de heer Rutte, dat uh, het niet de regering is die hier afstand van moet nemen. Of niet de regering is die hier uh, zeg maar moet gaan becommentariëren want dan hebben we nogal wat te doen. Uh, en dat, uh, dat, daar hebben ze ook best begrip voor gehad. Maar u bent wel veel tijd en energie kwijt geweest met een lesje uh, Nederlandse politiek? Ach, weet u, kijk, uh, dit zijn uh, ontwikkelingen die je nou eenmaal voor de voeten komen. Uh, het uh, zal niet echt, uh, zeg maar, heel erg gewaardeerd zijn. Maar van de andere kant kun je ook zeggen, dit soort zaken uh, kun je precies ook gebruiken om een stap, een schepje erbovenop te doen. Om met elkaar te zoeken naar echt uh, uh, oplossingen. Want dat heb ik zo ook gezegd. Uh, laten we nou niet doen met alle commotie rond dat meldpunt, alsof er geen problemen zijn. Het is te makkelijk om dat weg te stoppen onder het begrip populisme en onder... Uh, zeg maar meldpunt en wat dan ook. Er zijn problemen. En laten we die nou samen oppakken. En dan laten we ook zien dat Europa niet alleen een Europa is van bureaucraten en een Europa van regels, maar ook een Europa van heldere actie, daar waar het ons poort. Het, het punt over dat meldpunt, we blijven er toch een beetje op terugkomen, mm -hmm. is dat nu geheel glad gestreken? Nou, de, wat ik al zei, men uh, begrijpt uh, onze opstelling. Dat wil niet zeggen dat men er allemaal even, uh, zeg maar, het mee eens is en, en begrip voor heeft. Maar uh, in ieder geval denk ik dat uh, zij nu veel beter kunnen inschatten waar wij staan. En uh, zij weten ook dat Nederland helemaal niks wil afdoen aan het vrije verkeer van personen in Europa... maar wel oog wil hebben voor de problemen die er zijn. En ik heb ze uitgenodigd daarin mee te denken. Dat zijn we ook gaan doen. Ik heb afspraken gemaakt over vier dingen. Eén, we gaan een brochure lanceren met de rechten en de plichten van Polen in Nederland... Ik ga twee, op mijn terrein proberen om Polen toch duidelijk te maken dat het verstandig zou zijn als ze de Nederlandse taal zouden spreken. Drie, we gaan met uitzendbureaus praten, ook over registratie en over het samenwerken tussen de bonden van uitzendbureaus in Polen en in Nederland. En vier, daar waar echt mensen zeg maar, aan de rand van de samenleving zich ophouden omdat ze als Polen eh, nauwelijks werk hebben, eh, verslaafd zijn of alleen maar een hoop ellende veroorzaken. Dan gaan we met samen met de eh, autoriteiten hier de vrijwillige terugkijken. De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Gert Leers. We spraken met hem vlak voordat hij terugvloog vanuit Polen naar Nederland. Dan het uh, laatste nieuws over prins Frieso, Marieke de Vries, we spraken jou net over uh, de prins. Hij heeft vanmiddag om twee uur Oostenrijk verlaten, waren de berichten in een ambulancetoestel. Vermoeden was dat hij naar Londen is gevlogen. Jij hebt inmiddels meer informatie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, een halve minuut geleden kwam uh, het bericht binnen van de Rijksvoorlichtingsdienst namens de koninklijke familie. Deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee dat zijn koninklijke hoogheid Prins Frizo vandaag is aangekomen in Londen? Dus inderdaad, zijn woonplaats sinds vele jaren. Er staat verder in. Op basis van adviezen van deskundigen is gekozen voor het Wellington ziekenhuis, waar Prins Frizo in zijn huidige toestand optimaal kan worden verzorgd. Londen biedt ook voor de kinderen van de prins... het meeste vooruitzicht op continuïteit en stabiliteit. Het is een lang bericht. Verder uh, wijdt de uh, dienst nogmaals uit over dat... Uh, uh, het gezin van prins Friseau alle ruimte nodig heeft... om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van de prins... en om het leven daarop in te richten. En daarom verzoekt de familie nogmaals de media... om de hiervoor benodigde privacy te blijven respecteren. Tot slot staat er in het bericht dat prins Mabel herhaalt... graag de dankbaarheid voor alle steunbetuigingen... en blijken van mededeven uh, zeer te waarderen. Ja, Marike Wellington, is dat een naam die jij afgelopen week, uh, toen jij in Innsbruck opnieuw wachtte, uh, langs hebt te horen komen? Nee, deze heb ik niet langs horen komen. Het Wellington Hospital ligt in het centrum van Londen, vlakbij Regents Park. Dat is redelijk in het centrum van Londen, zie ik hier zojuist. Goed, en, en weten we over, uh, meer over de familie? Je vertelde dat die uh, vertrokken zijn uit Leg vandaag. Dat melden collega's. Is, is bekend of de koningin mee is gegaan naar Londen? Nee, dit is echt net een half uur geleden binnengekomen en ik ga onmiddellijk even bellen met de Rijksvoorlichtingsdienst hoe het met de rest van Marike, de familie is. Marike, de Vries, en dan heb dank het, voor je dan een revalidatiekliniek waar die dus naartoe gaat. Ja. Over wat voor revalidatie spreken we dan? als je kijkt naar de toestand van de prinsen zoals we die vorige week hebben gehoord. Ja, wat de artsen ook vorige week vrijdag al meteen aangaven... neurologen gespecialiseerd op het uh, gebied van een langdurige uh, coma-slachtoffers... is dat er um, um, uh, geprikkeld wordt, dat uh, mensen uh, uh, de spieren worden in werking gehouden... het lichaam wordt uh, in ieder geval getraind op eventueel weer ontwaken. Het nieuws over Prins Friso ook terug te vinden op onze website. Daar dan ook zo direct dat volledige bericht van de RVD. Nos.nl. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van 1 maart, donderdag 1 maart. Tim en ik wensen u een goede avond en wij gaan naar Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Goedenavond. Ja, dankjewel Lucella. Ons uh, veiligheidsbeleid is compleet failliet. Dat is mijn conclusie na lezen van het rapport van de Algemene Rekenkamer. En dat heet prestaties in de strafrechtketen. Nou, die prestaties zijn dermate beroerd dat je je afvraagt hoe het toch komt dat er nog boeven opgesloten zitten. In elk geval heel goed nieuws voor criminelen zometeen, want in avondspits laat ik zien waarom ons veiligheidsbeleid failliet is. Ons veiligheidsbeleid is een fars. 0800 1121. U kunt meedoen. Bent u werkzaam bij de politie of justitie? Het maakt niet uit of helemaal niet. Of heeft u ervaring met boeven het boevengilde? Kunt u allemaal bellen. Het gaat over boeven. Zometeen in avondspits. 0800 1121. Ons veiligheidsbeleid is een fars. Hekje WNL gebruiken. Hekje eertmans, Dan discussieert u mee op Twitter en de tweets. Lees ik live voor hier in de studio. Heel graag ga ik met u in debat. Zometeen in avondspits van WNL na het NOS Journaal. Tot zo.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 Prins Friso is aangekomen in een revalidatiekliniek in Londen. Hij is vanuit Innsbroek overgebracht naar het Wellington ziekenhuis. Zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Daar kan hij optimaal worden verzorgd. En deze locatie biedt ook de kinderen van Friso het meeste vooruitzicht op continuïteit en stabiliteit, zegt de RVD. Het Rode Kruis mag morgen een belegerde wijk in de Syrische stad Homs in. De organisatie heeft toestemming gekregen van de Syrische autoriteiten. In de wijk Baba Amr wordt al weken zwaar gevochten... en het Rode Kruis wil medische goederen brengen en mensen evacueren. Mogelijk komt er dagelijks een twee uur durend staakt het vuur in de wijk. De politiebonden roepen hun leden op vanaf maandagmiddag... geen bekeuringen meer uit te schrijven... als minister Opstelte niet voor die tijd tegemoet is gekomen aan hun cao-eisen... Volgens de ACP worden dan alleen buitensporige misstanden nog beboet. En de actiebereidheid is groot, zegt de ACP. Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout krijgt dit jaar de Wouterse, Woutertje Pieterse prijs... voor zijn boek Driedelig Paard. Dit is een poëziebundel waarin gedichten op een proza-achtige manier zijn geschreven. En aan de prijs is een bedrag verbonden van 15.000 euro. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Er Willemijn Hubert. Alleen als je je ogen dicht doet, lijkt het een beetje op de lente. Want het is zacht en de vogeltjes fluiten dan. Maar ja, als je ze weer opendoet, dan is het net als gisteren. Bewolkt en ook nevelig. En daar komt maar nauwelijks verandering in. Ook dit weekend niet. Vannacht verloopt nevelig, met lokaal weer mist... en het koelt af naar een graad of zes... Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten kans op wat zon. En als dat gebeurt, kan het daar 15 graden worden. In de rest van het land blijft het grijs en wordt het een graad of 11. Lokaal kan de mist ook wat hardnekkig zijn, zeker in het noorden van het land. En er staat een zwakke oostelijke wind. In het weekend is het ook bewolkt en dan gaat het regenen, vooral op zondag. Het blijft dan nog wel zacht, maar daarna gaat de temperatuur overdag omlaag. En dan wordt het een graad of 7. En in de nachten kunt u weer nachtvorst verwachten. ANRB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Bij Amsterdam is het nog wat drukker op de ringweg A10. Op de A10 West staat voor de Koentunnel 5 kilometer... en op de A10 Zuid tussen Snoten en het Amstel Businesspark 7. Verder valt op de file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel staat 7 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht... Verkeer van Nijmegen onderweg naar Rotterdam kan beter omrijden... vanaf knooppunt Deil Dijl via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Ons veiligheidsbeleid is een fars... Goedenavond, hele goede avond, dit is Avondspits van WNL tot 7 uur. Kunt u meepraten over het rendement van een bananenrepubliek. Bel WNL 0800 1121. Duizenden criminelen ontlopen elk jaar hun gevangenisstraf omdat justitie ze niet meer kan vinden. Dit bericht verwacht je in België. Maar het komt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer toont aan dat er van de een, 1 miljoen aangifte bij de politie... uiteindelijk 51.000 zaken voor de rechter komen. De rest viel er af ergens in het traject van politiebureau tot rechtbank. Dramatisch, maar tegelijk een geweldige oppepper voor misdadigers. Er wordt nog steeds fantastisch langs elkaar heen gewerkt... door politie, justitie en de rechtelijke macht. Sinds gisteravond zijn we weer goed in hoofdrekenen... dus ik reken het even voor u voor. 1 miljoen aangiftes, 90.000 daarvan gaan door naar het OM. Daarvan 57.000 door naar de Daarvan leidt 83% uiteindelijk tot een veroordeling... waarvan, zoals u weet, weer een derde afgaat wegens goed gedrag. Rendement van onze strafrechtsketen in totaal is 3%. In Ghana zou je er waarschijnlijk een prijs voor krijgen... maar dit is toch om je krom voor te schamen. Met al onze techniek en professionaliteit lukt het dus... ons om 3% van de delicten om te zetten naar een straf. Ik zeg, ons veiligheidsbeleid is een vars. Reageert u maar. weer WNL. 0800-1121. En praten doen we zo direct met ook de ACP... die we al hoort in het nieuws over de aangekondigde eh, acties... die ze gaan voeren tegen, eh, tegen het ministerie. Maar bij ons zijn ze dus om te praten over dat rapport... waarin eigenlijk staat het, het hele gebeuren van politie-aangifte... tot aan eh, de strafoplegging is een dramatische keten. Daar loopt alles bijna fout wat je wat fout kan gaan. Het leidt tot een, een, een zeer laag percentage. Namelijk 3% als je het naar rendementscijfers vertaalt. Ik vind het echt verschrikkelijk feite. Dat we, er zo, dat we er zo op staan op, op, het, op ons land wat toch een, een, een goed aanzien heeft in, in de wereld. 0800 1121, ons veiligheidsbeleid is een farce En u kunt ook mee twitteren, dat doen we via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. En de eerste beller, dat is meneer De Hoog. En hij komt uit Zuid-Holland. Goedenavond. Ja, goedenavond. U werkt ook bij de politie, begrijp ik? Ja, ik werk uh, zelf uh, bij de politie hier in Zuid-Holland. Maar uh, ik heb uh, zelf wel gemerkt... Dat de grootste criminelen uh, niet op straat lopen. En uh, als wij uh, goede onderzoeken uh, doen. dan blijkt dat altijd. dat uh, de, de grootste criminelen wel degelijk uh, zelf Hollanders en uh, ja. blanke mensen zijn. Meneer de Hoog, u en bent ernstig uh, moeilijk. U bent erg moeilijk te verstaan voor ons althans. Kunt nee, meneer. Nee. Jouw ja, radio, misschien. Uh, Ik bedoel, uh, even, uh, even uh, uw radio. Wat leuke is, dat. U bent dat, dat, dat, dat. met wilde. Ja meneer, uh, uh, heeft u net gehoord hoe die in Polen is afgedroogd in uh, Wartzaal? Als u de radio uitzet kan ik in ieder geval ik de echo eruit sei. halen. U bent echt zeg... Oké, okay. meneer de Hoog is moeilijk te verstaan en ik heb geen enkel probleem met mensen die het tegenstelde geluid laten horen. Sterker nog, daar, daar leven we van bij avondspits. Maar probeer dan wel een duidelijk, uh, duidelijker verhaal te houden, want ik kon hier helemaal niks van verstaan. Meneer Jansen uit Twente. Zegt ja, maar. Hallo, zegt u maar. Ik ben het uh, volledig met u eens. Justitie is al sinds uh, jaar en dag, uh, de laatste jaren, het lachertje van de klas. Uh, uh, uh, criminelen zijn volledig vogelvrij. Ik kijk alleen maar, uh, programma's als tros opgelicht en undercover in Nederland en noem het allemaal maar op. Het is alsof hier uh, niets gebeurt. Uh, uh, alles moet uh, tot op de, op de punt koma, moeten uh, moet de zaken voor de rechter gebracht worden. Uh, uh, uh, zaken worden. worden uh, ...compleet uh, verkwanseld en uh, ja, dan heb je dus uh, dit soort zaken als, uh, als resultaat... ...dat er uiteindelijk het, uh, het veroordelingspercentage extreem laag is en ja. eigenlijk waanzinnig uh, laag. Nee, precies, want het gaat eigenlijk in de hele keten fout, hè? Dat, dat, dat is het trieste ervan. Men werkt volledig, lijkt wel langs elkaar heen. Ja, ja. We ik... hebben recentelijk hebben we in Twente hebben een uh, grote oplichtingszaak gehad... ...die is uh, opgepikt door de financiële recherche... Daar in die zaak, uh, praat ik alleen eventjes over één zaak... is aantoonbaar dat het financiële recherche... er zijn meer dan 30 fouten gemaakt in het hele opsporingsdossier. Uh, mm. okay. En dan ga je toch afvragen van ja, wat, wat... wat wat gebeurt hier dan dat, nog allemaal? Ja, wat is men aan het doen? Meneer Janssen? dank je zeer. Uit Twente belde u, was het ermee eens. Uh, u kunt bellen 0800 1121. Als u luistert en u zegt: Ik doe, ik doe mee, ons veiligheidsbeleid is een farce. Eerst koffie, twittert logisch die farce. Men is te druk met declaraties. Na de verkiezingsnederlaag moeten de graais door. En Kirchhoff zegt: uh, Veiligheidsbeleid is prima. Het is complimentendag. Ah, dat klopt. Het is complimentendag. Vandaag dus de pluim gaat naar justitie. Ja, dat is een cynische. Maar uh, ik denk inderdaad dat het ministerie van, van Veiligheid en, uh, en Justitie. Justi en Veiligheid de pluim verdient, want het gaat niet goed. Ik, ik hoop dat ze verbeteringen gaan inzetten. Aan de lijn is nu Gerrit van der Kamp, woordvoerder van de politievakbond ACP. Goedenavond, Gerrit van der Kamp. Goedenavond. Was u geschrokken als politie van, van die cijfers van de rekenkamer? Ja, het is toch nog een stuk erger dan wij zelf dachten. Wij hadden zelf wel het beeld dat er... Uh, ja in de keten heel veel aan markeren. Daar wijzen wij ook al jaren op. We proberen tussen politie, justitie, rechtelijke macht... al jarenlang het voor elkaar te krijgen... dat uh, systemen op elkaar afgestemd uh, zijn. Uh, dat stukken niet kwijtraken. Dat zaken uh, goed lopen. Mm -hmm. En dat blijkt buitengewoon ingewikkeld te zijn. En uh, daar is dit dan het resultaat van. Ja, ik vind dat er zo lacherig bijna over gedaan wordt. Ik lees reacties uit de politiek. Erg onwenselijk. Een rommeltje. Dit is toch dramatisch. Je zou toch alles op zijn kop moeten ja. gaan zetten. En ook jullie trouwens als politiebond... om dit, om dit tijd te keren... Ja, nee, kijk, wij, wij wijzen er voortdurend op, maar op het moment dat politici en bestuurders iets niet willen of zeggen dat dingen meevallen, ja, dan heb je een probleem. Kijk, wij wijzen er al jaren op dat bijvoorbeeld het dossieroverdracht tussen politie, openbaar ministerie en dan ook vervolgens de rechterlijke macht over zoveel schijven gaat met zoveel verschillende systemen. Ja. We zijn erbij, die werken volledig geautomatiseerd of met verschillende systemen. De anderen werken nog alles met papier en met dossiers uh, waarvan alles bij mis kan gaan. Dus er is geen enkele afstemming in die keten whatsoever. Nee. Ja, daar wijzen wij al jaren op. Ja, maar precies. tot nu toe is niemand bij machten geweest of gewild om dit te doorbreken. En uh, ja, dat heeft alles te maken met dat iedereen zijn eigen ding wil houden. ...en over zijn eigen domein wil nou, blijven gaan. Daar wou nou, het eigenlijk precies... gaat over veiligheid. Nee, maar dat is het punt. Het, dat ministerie van Veiligheid vind ik een verbetering... ...en de nationale politie zie ik ook wel als een, als een oplossing voor al die eilandjes. Maar ik ga nog een stap verder. Zou je niet, net als in Frankrijk geloof ik... ...politie en justitie in één hand moeten leggen? Dat daar in ieder geval één organisatie ontstaat... ...die beter grip houdt op, op al, die, al die afstemming... ...dossiers die verdwijnen in de keten voor, voor, voor ja. weg, weglekken... ...is dat niet een idee? Ja, ja. Ja, dat ze dingen zouden kunnen helpen, maar het begint altijd met de wil van mensen. En uh, ik vraag me ook altijd af, ja. waarom moet iedereen zo nodig zijn eigen systeem? En waarom uh, mag de rechtelijke macht beslissen over hun systematiek en het OM over de hunne en de politie ook weer over de, hun eigen systeem? Nou, absoluut. Uh, waarom is er niet de minister die uh, gewoon zegt, en zo gaan we dat doen? En eigenlijk zou dat niet moeten, want ja, zij staan allemaal voor die veiligheid, allemaal voor die veiligheidsketen... Um, ja, dus eigenlijk zou dit helemaal geen discussie mogen zijn en dat is het helaas wel. Dus eigenlijk vinden wij dat ook, ja, de grens wel meer dan bereikt is en er nu ja. maar eens echt ingegrepen moet worden. Over de grens heen, zou ik zeggen, zijn we inmiddels. Eén simpel feit, kun je niet ervoor zorgen dat iemand die wordt veroordeeld direct in de cel belandt... en niet nog eens een keer naar huis kan, want dan raak je ze kwijt. Dat vind ik ook, ook wel logisch trouwens. Maar ja, als ik het goed heb, hebben wij zelfs cellen leestaan. en verhuren nou. wij zelfs cellen aan België. Dus u moet mij maar uitleggen waarom dat nodig is. Wat mij betreft uh, is het duidelijk, een uh, gevraagd vrijheidsstraf is gewoon uitzitten. Puzzel, ja, he, precies. Oké, okay, heeft u nog plannen, meneer Van der Kamp, uh, los van het, de actie van volgende week... maar heeft u nog plannen in de richting van opstelten of teven om, om iets te gaan doen aan dit dramatische cijfer? Ja, wij... Uh... En niet alleen naar hun toe. We hebben ook gesprekken met de rechtelijke macht. Ja. ook met, uh, met het openbaar ministerie. Maar uh, ja, kennelijk zijn zij allemaal niet in staat om die... Uh... Uh, Kluwen te doorbreken. Dus we zullen toch de minister maar aanspreken. Van ja, um, kennelijk is er maar één die het kan doen. en het benieuwd. Nu uh, hmm. dus doet u dat maar. Precies. Gerard van der Kamp, zeer bedankt voor de eerste reactie van de politievakbond ACP. En zometeen komt de politiek aan bod. Dan spreek ik met SP-kamerlid Sharon Gesthuis. Die staat op springen, heb ik begrepen. En ik hoop dat dat in de zin is dat ze iets wil vertellen tegen ons. Uh, dat, dat gaat u zometeen horen. Intussen kunt u bellen. 081121. 21 Ons veiligheidsbeleid is een fars. Uh, Ruud. Halberg, uit Middelburg. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja, ik ben het helemaal eens met die stelling, want... Uh, kan u ook de radio even uitzetten, Ruud? Ruud, kun je, de radio, kun je de radio even uitzetten? Want... Dat betekent dat uh, iedereen, maar dan ook iedereen... kan hier een bedrijf beginnen, een woning huren... Uh, criminaliteiten ontwikkelen, criminele activiteiten ontwikkelen. En uh, ja, eer dat wij dat in de gaten hebben als Nederlander... dan is er al heel veel gebeurd denk je aan uh, mensenhandel, vrouwenhandel, noemt het allemaal maar op. Het is eindeloos, dus die, die openstelling van de grenzen, dat is werkelijk de, de, de, ja, de grootste blunder die gemaakt is. Ja, oké. Okay. En het is ook zo dat, uh, dat uh, er is veel kritiek op dat meldpunt van, uh, van de PVV. Maar ik denk, als we het goed bekijken, dan bedoelt de PVV niet te zeggen van... Uh, alle Polen zijn slecht of alle Roemenen zijn slecht, nee... Uh, ga eens na wat er allemaal mis is. Kijk, uh, ik rijd uh, elke dag op de weg. En als ik dan een, uh, een vrachtwagenchauffeur zie uh, die problemen heeft, dan is het een pool. En die heeft dan geen rijbewijs of die is dan onder invloed. En die houdt zich niet aan allerlei uh, wetten. Nou, we moeten dat accepteren. U zegt problemen... En we moeten gewoon precies. zeggen van, daar gaat het niet goed. Exact, maar u zegt... Dat, uh, ja, maar we even... de linkse kerk niet horen. Ruud, ik hoor je, je goed, ik hoor je van. goed. Nee, de linkse kerk en luistert mee. Het is niet goed, dus we moeten <laughs> nee. gewoon... Uh, Goed, zeer bedankt. Want ik geloof niet dat ik te verstaan was aan die kant. Uh, Henk Teuben, goedenavond uit Groningen. Ja, goedenavond. Vertel. Ik, uh, ik hoor met veel uh, belangstelling uh, uh, je programma. Uh, en ik moet zeggen, ik ben niet zo vreselijk vaak met je eens met je stellingen. Maar in dit geval ben ik het helemaal met je eens. Uh, het is op zichzelf natuurlijk bijzonder dat uh, er al zo enorm veel miljoenen worden uitgegeven. aan het uh, op elkaar afstemmen van systemen. Uh, dat is niet uh, dit jaar, dat is ook niet vorig jaar. zo'n dus al tientallen jaren zijn ze bezig met. Allerlei systemen op elkaar af te gaan stemmen. Er zijn miljoenen, zoals ik al zei, aan uitgegeven. En waar ik me ook over verbaasd, jaren geleden is er een onderzoek geweest, een vergelijkend onderzoek, met de bezetting van, uh, van, van, van bureaus, manschappen. Uh, hoe doet Nederland dat? En vergelijk het bijvoorbeeld met Noordwest-Rijn-Valen. Uh, uh, Noordwest-Rijn-Valen, juist. Noordwest ja. En daar kwam het voor dat Duitsers een veel en veel hoger uh, opsporingspercentage hebben dan de Nederlanders met dezelfde bezetting. Klopt. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met systemen die daar wel goed op elkaar afgestemd zijn. En ik snap er werkelijk helemaal niets van dat uh, de politiek met kilo's boter op hun hoofd nog steeds uh, zeggen, ja schouder ophalen, ja, het, het, het, het werkt niet. Nee. Men legt en ze steek ja. de handen in eigen boezem. Het is toch niet te geloven dat hier helemaal niets aan gedaan kan worden. Ik zou het ook niet denken. Ik denk dat, het, dat je maar weinig hoeft te doen om dit percentage op te krikken. Want uh, dat is echt heel erg laag. En ik ben het ook heel met u eens: de politie, maar ik denk dat je ook justitie, OM, he, uh, de rechtelijke macht, daar zal je mee. mee daar ja. moet je mee aan de slag. Dit gaat, uh, de dit... hele keten daar moet een keer heel kritisch naar worden gekeken. En wellicht moeten ze dat niet doen met mensen vanuit hun eigen omgeving... maar een keer van buitenaf staan laten kijken... en dan ook proberen de oplossingen die worden aangedragen ook te implementeren. Dankjewel Henk Teube voor je commentaar op mijn stelling. Ik zeg ons veiligheidsbeleid is, is een farce En dat zeg ik omdat 3% als je het op een rij zet uiteindelijk leidt tot een veroordeling. Dan heb ik het over de aangiftes, dus, dus nog niet eens over de delicten. Want dat zijn er geloof ik 5 miljoen per jaar in Nederland. Maar 1 miljoen aangiftes leidt uiteindelijk tot een, een, een, een strafoplegging... van, van 3% van de delicten daarvan. Dat is, dat is werkelijk een, een blote voetenland waardig, maar Nederland onwaardig. En zometeen spreek ik met uh, Sharon Gersthuizen. Die komt uh, in de uitzending namens de SP en die is boos. En uh, dat vind ik alleen maar goed. Ondertussen veel tweets. Uh, Peter Klein twittert het uh, eens. En het ergste is dat we moeten vertrouwen op het geweldsmonopolie van de politie. Maar die kan het niet aan. Hiddema heeft gelijk. En dat bedoelt dus kopen van een pistool. Waar ik het trouwens niet mee eens ben. John Koenraad zegt. Ons veiligheidsbeleid is een beleid van 0,0. Men moet in Den Haag orde op zaken gaan stellen. Duidelijkheid moeten komen. Ruim Korten uh, zegt minder Strijdterij, meer recherchewerk. En Gert Gering zegt, best Joost, ik hoor regelmatig je stellingen. Als ik jou was, zou ik een politieke partij oprichten en aan het werk gaan. Eh, dank je. Van der Hoek zegt, mijn auto was onlangs gestolen. Ga ik op politiebureau aangifte doen? Krijg ik alleen een AI over mijn bol? En ze zeggen dat ik zielig ben. U kunt bellen, 0811 21. Ons veiligheidsbeleid is een fars. Eh, Joke van den Berg, Jorik van den Berg, sorry. Ja, ja. Jorik van den Berg, klopt. Ja, ik ben het helemaal eens, uh, Joost. Ik, uh, ik kan een lang verhaal van maken, maar uh, ik heb een heel mooi uh, eigen voorbeeld. En dat gaat over het volgende. Bij mij is ingebroken in mijn huis. Maar van. En er waren uh, drie getuigen. En wat blijkt. Uh, nou, deze man is aangehouden, want ik had de politie gebeld. Zo heette daad betrapt. Uh, meneer is aangehouden. Ik krijg uh, zes weken later krijg ik een brief. Uh, meneer zat in een gestolen auto. Het uh, was illegaal in Nederland. Ja. ja. Wat kreeg je in de brief? Uh, ja, wegens onvoldoende bewijs hebben we deze meneer weer moeten vrijlaten. Ja. Dat is in de gestallen auto. En maar ja, wat dat moet is je een, dat? ja, dan zit jij bij die 97%. Nou, procent. Eraan, ja, Jorik, je zit precies bij die 97% procent die dit wel, wel, ja. wel kan treffen. Een deel van de, van, de, ja. he, van de mensen heeft dit ook aan de lijf ondervonden. Ik, ik zou zeggen: je bent het hem eens. Dankjewel en sterkte met het verhaal. Ja. Uh, Oké, dank je Jorik. Van der Berg uit Amsterdam hoorde u. Uh, we hebben het overigens niet over zweetvoeten uh, nogmaals. Uh, daar, zit, daar hebben we het niet over. Het gaat hier om gewelds- en vermogensdelicten... waar de Rekenkamer de zaak voor op een rij uh, heeft gezet. We spreken Sharon Gesthuizen. Zij is SP2, de Woordvoerder, Politie uh, en Justitie. Goedenavond uh, Sharon. Want ik ben woord voor de justitie inderdaad. Ja. Oh, justitie en politie niet. Ja. Nou, ik wil je, ja. je nou net vragen. Ivo Opstelt reageert op, de, op het dramatische rapport, kan je zeggen van de Rekenkamer. van de nationale politie. Dat wordt in ieder geval een maatregel tegen dit, uh, dit, uh, deze ja, wanprestaties kun je zeggen, in de strafrechtketen. Uh, zie jij dat ook zo als een, als een oplossing? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat Ivo Opstelte zich helemaal lam is geschrokken van deze resultaten. Ja. Ik denk dat het niet anders kan zijn. Want je zou je toch echt, als minister van Veiligheid en Justitie, echt kapot gaan. Maar ja. als je zo... Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Als je zoiets te horen krijgt. Ja, dat plan van de nationale politie ligt er al langer. Wij staan daar in principe hè, met een aantal kanttekeningen best positief tegenover. Maar dit is niet het ei van Columbus. Dit gaat niet de oplossing zijn voor alles natuurlijk. Nee. Uh, ik denk dat uh, opstelders een keer moet laten zien dat hij boeven kan vangen. In plaats van dat ik iedere week in de Telegraaf mag lezen dat hij weer een plannetje heeft... en dat hij nog harder gaat straffen. Het gaat erom dat die pakkans omhoog gaat. En die pakkans is inderdaad het rapport van de Rekenkamer... Bedroevend laag. Ik moet wel één kleine correctie aanbrengen. Ja. Het ging niet om 3% van de aangifte, zoals ik het goed heb begrepen, maar om 3% van de meldingen. Dat zijn niet direct aangifte, nee, ja, ja. maar ook als je kijkt naar de aangifte, nee, is het, het, de, het oplossingspercentage is in Nederland echt veel te laag. Zeker ook als je kijkt naar bijvoorbeeld winkelcriminaliteit ligt altijd onder de 10%. Dat kun je mensen gewoon niet aandoen. Nee, maar dit wordt dus, dus uit... Uitermate beroerd samengewerkt, dat wisten we eigenlijk al. Maar dat je dit, dat we zoveel van de vrachtwagen valt zeg maar, onderweg. dat je begint met een volle vrachtwagen en je eindigt bij de rechter met nog een paar dozen. dat is toch ja, ongelooflijk? En, is... en dat is precies waarom die misdaad in Nederland ook gewoon loont. Ik bedoel, mensen weten. als jij weet dat je 75% de kans hebt om tegen de lamp te lopen. als jij ergens inbreekt, dan laat je het wel uit je hoofd. Maar als jij weet dat die kans. ...veel lager is, mm -hmm. ja, dan loopt dat natuurlijk uit. Hetzelfde geldt voor financieel-economische delicten, hè, de andere grote zorgpost, uh, Geweldsdelicten, ja, uh, je kunt dreigen wat je wil met hoge straffen. Maar als je denkt, ja, ik word toch niet gepakt als ik iemand op zijn bek timmer. Hè, dan, dan, dan ja, wat zou een hoge straf dan uitmaken? Nou, dus ik zou het... ja, als je ze hebt, zou ik zeggen, straf ze maar hoog. Dat ja. vind ik dan weer wel relevant. Dat, je mag best even straffen, alleen het probleem is, vind ik, dat er de laatste tijd veel te veel nadruk ligt op van we gaan nieuwe wetten maken en we gaan nog harder straffen, maar nou, ik hamer er steeds op. Zorg ervoor dat je die mensen in ieder geval pakt. Ja. En dan zie je vervolgens verder. Zou jij het een goed idee vinden als we nou de salarissen van de politietoppen eens een keer afhankelijk maken van een goed werkend IT-systeem? Want dat... Ja. Dat ze gewoon minder krijgen als het nu binnen twee jaar nog niet een keer geregeld is. Want ik, zolang ja. ik, toen ik Kamerlid was en ook daarvoor, ze kunnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. Ja, ik denk dat er. Je hebt yes, gelijk. Ik bedoel, er zit echt iets mis. Vooral ook op ICT-niveau. Dat, dat ligt overigens niet alleen bij de politie. Dat ligt ook veel meer in de, de regie van, uh, die de Rijksoverheid daarin heeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een debat gehad. Voor het eerst met Liesbeth Spies, de nieuwe minister van Binnenlandse ja. Zaken hierover. Ik werd er niet heel warm van, want het, het, het was nogal, hè, ze heeft het duidelijk gewoon nog niet helemaal in de vingers, dit onderwerp. Dus dat wordt nog even een jaartje, denk ik, op je tanden tot dus totdat het goed op gang komt. Ja. Maar het klopt, het is een ja. ICT-probleem. Ik ben nooit zo heel erg voor een korte termijn prestatiebeloning. Maar ja, je zou wel moeten zeggen van, uh, heren, u verdient hier een heel en dames overigens. U verdient hier een heel behoorlijk salaris uh, leveren. En daar mogen we inderdaad best wel nou, meer aan. Nou, precies. Maar zo... ik wil prestatiedruk daarop hebben zitten. Want deze. Nee, maar deze. Dit zou toch verschrikkelijk zijn als wij, als, als wij een rendement van 3% zouden halen. Ik weet niet wel, welk vak de luisteraars willen oefenen. Maar als Kamerlid ook. Je wil toch, dat, dat, toch een beetje prestaties uh, hebben. Dit, dit moet een verschrikking zijn om in die keten te werken. Uh, ik roep ja, maar het gaat nog. Gaat u straks voorstellen dat ik betaald word per aangenomen motie? Dan ben ik nou, wel afhankelijk van andere mensen natuurlijk. Als nee, jullie nou, stellen ik veel. Wat, ik wat nee, maar de SP stelt al jaren veel te veel vragen. En te dienen te veel moties in, dus jullie moeten juist gekort worden als je te, als je meer dan 100 vragen stelt. Vind ik. ik moet wat rustiger werken, ik moet wat minder werken. Ja, ja maar even terug uh, ja. naar het onderwerp. Het klopt. Ik vind gewoon als je iemand daar hebt zitten en die, die doet zijn werk niet goed, ja dan moet iemand gewoon weg. Ik bedoel, dan moet je niet zeggen je moet minder verdienen. Nee, dan moet je weg en dat geldt ook voor ministers die hun werk niet goed doen. Nou, dan hadden wat we er wat al. Wat dat betreft, ja. Nee, dat klopt. Wat dat betreft, dit komt gewoon keurig in de, zitten uh, dus allemaal een beetje ingewikkeld ja. voor de luisteraars, maar we gaan hier natuurlijk over spreken in de Tweede Kamer. We zullen ja. eerst een feitelijke vragenronde stellen. Want het Rekenkamerrapport roept nog wel wat vragen op. En dan gaan we het debat aan. Wat mij betreft, ik zou zeggen... gewoon uh, eerst maar eens even laten zien... Hè, het komende jaar mogen opstelten en TV... eerst eens even laten zien dat ze echt behoeven kunnen pakken. En daarna gaan we het dan nog eens even over de andere plannen... als nou. we het hier hebben. Maar eerst laten zien dat ze die, die mensen echt in hun kraag kunnen vatten. Oké, okay, Sharon Geesthuizen, zet hem op daar, zou ik dan zeggen. Uh, dankjewel, SP Tweede Kamerlid. Uh, eens met je over het door rond de skate, Minder met je eens over het, het, het, het, het lager gaan straffen. Tenminste, niet dat je dat vertelde... maar je... Vond hoge straffen geen zin in hebben. Dat ben ik niet met je eens. Ik, eh, ik daag u uit, luisteraars. Doe mee. 0800 In avondspit zeg ik: Ons veiligheidsbeleid is een farce. Henois Vardisen zegt: IT is overal het probleem. Ook bij justitie en politie. Krijt zegt: Ja, als je trouwens weet wat daar aan geld aan besteed is, dan dat is dat ongelooflijk. Eerdmans probleem is sinds 1980, toen ik bij de politie begon, niet veranderd. Mijn aangiftepoging tot doodslag is pas na vier maanden onderzocht. Uh, Larry Grueldinger zegt: uh, Eerdmans belachelijk dat de pakkans voor fout parkeren hoog is dan voor straatroof. En uh, Peter Klein zegt, Eermans uh, 6 miljard gaat er naar politie en justitie... en dan slechts 51.000 veroordelingen. Dat is inderdaad een dure business. Leuk dat ik ook iemand tref die het helemaal niet ermee eens is. Uh, Josephine van Seumeren, goedenavond. Hallo. Ja, reageer maar. Oké, okay, wat ik zou zeggen is dat jij en bijvoorbeeld ook deze mevrouw van SP... van populisme beschuldigd kunnen worden... zolang als jullie mij niet kunnen vertellen wat de resultaten zijn in vergelijking tot het buitenland of tot de historie. Want als het dramatisch is, 3% op 1 miljoen meldingen... dan ben ik het helemaal mee eens als bijvoorbeeld blijkt dat vroeger... 15% opgelost werd, ja. of in Engeland standaard nog steeds 20. En daar weet ik niks van. Nou, Vertel eens. Nou, al jaren slingert het, os, het ophelderingspercentage, de pakken slingeren zo rond de 15 tot 20%. Dus dat is dramatisch laag, vind ik. Maar dat is inderdaad niet in 10 jaar extreem gedaald. Maar wat die mevrouw of die meneer al eerlijk vertelde, die Jorik, die zei... Ja, vergeleken met Duitsland hebben wij gewoon een, een, een dramatische politie inzet op straat. Maar schat, eh, lieve schat, staat in dat rapport wat Duitsland doet... Ja, professor Heb je ja. cijfer? Waarom heb je dat dan niet genoemd? Waarom laat jij zo'n belangrijk man zich inpakken, doordat je het gewoon niet... Op geen enkele wijze nou, recht doet aan de feiten. Ik weet meer dan jij, denk ik, inmiddels. Dat is gewoon ja, het, je, het rapport van. Twee, dat, ja, maar, lieve, ja, maar lieve, lieve Josephine, als je mijn hele inleiding hebt gehoord, dan zie je waar het, waar het fout gaat. Dat lijkt mij helder. Hè? Dat heb ik duidelijk gemaakt. Dus het rapport kan je prima lezen. ik geloof dat het 2003 is of 2004. Daar staat precies een vergelijking. Dat acht, acht uur verschilt, geloof ik, het, het inzet van een politieagent in Nederland vergeleken bij die staat Noordwest-Rijn-Falen. Dus dat kan iedereen terugkijken, dat is geen enkel punt. Oké, okay. ja? als dat zo is, hè, dan bied dan, dan dan ik mijn excuses op voorhand aan. Nee, hoor. En, uh, in de zin dat ik vind dat dit een gesprek is, weet je, ik kan ook iets vertellen wat mij is overkomen. Maar ik vind het heel erg stemmingmakend, en vooral ja, ja. deze SP-mevrouw voor mij, ja. dat valt me erg tegen. Zeg, wauw, wat, wat is dan politiek inderdaad naar? Maar wat, wat doe je dan? Wat vind je daar zo naar aan? Dat zij haar, als jij zegt, zullen we, moeten we dan niet de beloning van de top ja. afhankelijk stellen van resultaten? En dat zegt, ja. ja, ja, ja. Dan denk ik, kom op, guys. Probeer in de gaten te krijgen, wat houdt ons werkelijk tegen? Ik zou het een goed dat... idee vinden, echt waar. Echt serieus. Echt een serieus goed idee. Ja. Maar ik dat... ben het sowieso 100% <laughs> met je eens ja. dat dingen inhoudelijk aangepakt moeten ja. worden. Maar ik vind dat jij en die mevrouw van SP, jullie hebben een andere agenda. Mm. Maar, nou, de agenda en, van ons, hier is een discussie. Dat lukt aardig, Joost ik, ik heb nog drie minuten, dus ik ga je even ophangen. Maar bel zeker ja. nog een keer terug. Ik vond het leuk om... Nee, om... en bedankt voor het gesprek. Oké, okay, Joost dank okay. je zeer. Uit Rossum komt zij. Uh, inderdaad, uh, prima, die beter kan je zeggen. Jan Parmenter, Parmentier uit Hengelo, goedenavond. Ja, goedenavond Jozef, ik met Jan Parmentier. De Groet van het Henkelo, wij kennen elkaar van vroeger. Kijk dan. Uh, je weet, ik heb uh, naar zulke zaken ook veel onderzoek gedaan. Ik ben inmiddels voorzitter van de landelijke platformen Rechtsorde. Maar ja. wat er hier moet gebeuren, waar niemand ja. over praat. Ik heb hier nu een paar rapporten gekregen van gezaghebbende instituten uit het buitenland. En uh, die hebben de corruptie bij de politie, justitie en de politiek onderzocht. En als je dat leest, dan zak je de broek vanaf. Wel, dat en daar kwam... praat ja. iemand over. En nou dan wordt er ook gezegd, ja, waarom wordt er in Duitsland dan zo... Zo zijn de resultaten al verbeterd, de pakken zijn vergroter. En Duitsland, als de aangifte wordt gedaan, moet altijd vervolgd worden. Ja, en dat is hier ja, dus niet ja, zo. het ja, Je ja, ja, ja. kan zeggen, nou ik doe er niks aan. En wat is het in Nederland, als je hier aangifte wil doen tegen een overheidsambtenaar, tegen een rechter die deugt, of tegen een politieagent die wat op zijn kerststof heeft, dan moet het de doofpot in. Ja. Daar krijg ik al jaren zoveel klachten over, daar word je helemaal ziek van. Okay, en daar Jan, moet een keer wat aan gebeuren. Helder verhaal van jou uit de Hengelo en, en tot en zeker tot de volgende keer, daar geloof ik in. Cor Bezemer uit Soest. Cor Bezemer, goedenavond Cor. Ah. Stelling. Uh, wat dat betreft, uh, volgens mij uh, gaat het al eerst al mis... Uh, omdat er uh, inhoudelijk door uh, rechters of door uh, ministers... eigenlijk weinig inhoud kan worden geboden. Het zijn allemaal projectministers. De ene keer zitten ze op onderwijs, de andere keer op sociale zaken... de volgende keer op justitie. Het zijn mensen dus die inhoudelijk weinig tot geen affiniteit maar hebben... Maar Ivo Opstelte, zaken. meneer... Be hoor, uh, Ivo Opstelte is minister wel, kan je zeggen, met kennis en gezag. Die heeft nog nooit nou, een ander departement maar... gerund. Nou nee, in dit geval niet. Maar aan de andere kant, hij heeft ook nog nooit eerder... Uh, echt zich uh, verdiept in uh, justitie of in ieder geval in het mm, recht. Nou, ja, ja, dat, dat is het allereerste punt. Dus er zijn ja, ministers die toch vaak inhoudelijk, maar zeer beperkt, uh, kennis van zaken hebben. Het tweede punt is uh, dat je zegt van uh, mensen die er uh, ja. mee bezig zijn en, en uh, als het ware uh, mee te maken hebben, uh, hebben soms inderdaad daar ja, niet, niet voldoende tijd. Uh, nee. Voor. Dat kan ook, dat kan zijn. Uh, Jij zegt niet, of ze zijn eigenlijk niet inhoudelijk kundig genoeg. Dankjewel, wel, maar uit Soest, want we, we lopen alweer naar het einde toe. Heen Henoys Farizen zegt, pakkans is veel belangrijker dan de hoogte van de strafmaat. En daar heeft Dave Schramm zegt, als ik 3% zou presteren van wat mijn taak is, is er maar één oplossing. Terug naar school. U kunt doordebatteren hier een avondspits op Twitter, hashtag WNL gebruiken. Of Hekje Eerdmans, allebei goed. Want wij sluiten de lijnen nu. Het is klaar voor deze avond met avondspits. Ik vond het een goede discussie. Fijn dat u belde, dat u mee En we zijn er morgenavond weer met een hele nieuwe avondspits. Om half zeven hier op Radio 1. Straks op deze zender Kunststof met Adriaan van Dis. Veel plezier erbij en graag tot morgen. Zaterdagmiddag, 2 uur, de Tross auto Show. Ja! Met de belangrijkste autobeurs van Europa. Lada bijvoorbeeld heeft officieel laten weten... ...voor mij dat ze niet komen. Porsche-freak Edwin Lambertink over het restaureren van klassieke Porsches. Ik vind het zo'n gave car. En rijden met weer een elektrische auto, de Opel Ampera. Hij oogt best aardig, dat kunnen we niet ontkennen. Maar het is ook weer geen Lady Gaga, als u begrijpt wat ik bedoel. Zaterdagmiddag, 2 uur, de Tross auto Show. We zijn iemand, we bestaan. Op Radio 1, het nieuws van Lambert. Alle kanten. Welk boek wordt Managementboek van het Jaar? Kijk voor de 6 nominaties op managementboekvanhetjaar.nl. van het Jaar.nl. Managementboek.nl de beste boekensite en meer. Cinema Cinema. Kijk vanavond om vijf over half zeven naar de Nederlands ondertitelde film Ballekeur op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5Monde.com tv TV5monde. Hoogstaat buitentheater, natuur, stad en cultuur? Kom naar Deventer op Stelte van 5 tot en met 8 juli in Salland overijssel Kijk op Ik ga naar Deventeropstelte.nl. Zij is negen.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 Viola-Viola Festival, muziek-dans-theater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola Festival, ja, www.violaviola.nl Dit is Radio 1.